Gisteravond presenteerde ik deel 1 van een serie van twee webinars met als titel Internet Marketing voor Fotografen. Daar begin ik zometeen mee. Maar dat is tegelijkertijd ook de reden dat deze podcast iets later is uitgekomen dan dat je gewend bent. Door de enorme drukte had ik eerder deze week niet de gelegenheid om veel voor te bereiden voor deze podcast... ...omdat ik druk was met het webinar voorbereiden. Maar goed, ook podcast 106 is dus weer uit. Ik heb vandaag aardig wat nieuws van je, voornamelijk over Google. Om te beginnen. Google vermeldt nu daadwerkelijk ook in de Nederlandstalige zoekresultaten op mobiele apparaten... ...of een site geschikt is voor een mobiel apparaat. Dat zal webmasters van wie de site nog niet geschikt is voor mobiele apparaten... ...flink hoofdpijn bezorgen. Zo meer daarover. Ook worden Penguin-updates nu doorlopend doorgevoerd. Oh ja, en Google is op zoek naar nieuwe zogenaamde top contributors. Ik vertel je zometeen wat dat zijn en wat ik daarmee te maken heb. En dan iets luchters. Yelp is net zo betrouwbaar als Michelin met haar sterrenbeoordeling. Oh ja, Google News stopt trouwens met, uh, in Spanje met Google News als gevolg van de veranderende wet- en regelgeving.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 Hij heeft afgelopen week ook geluisterd naar mijn tips en heeft er meteen een aantal te harten genomen en de spreekwoordelijke koe bij de horens gevat. Ik ontving vorige week vrijdag meteen al het mailtje waarin Jerry onder andere schreef Eduard, je hebt er deze avond voor gezorgd dat ik een uur lang met een rode kop door Arnhem heb gereden. Ik heb naast de webshop lowbudgets.nl een fulltime job als buschauffeur en luister altijd naar je podcasts. Ik was op de radio, jee! Leuk dat je mijn verzoek hebt ingewilligd. Buiten het feit dat er een hoop nog niet in orde is met de webshop, toch bedankt voor de bruikbare tips. Nu is het zo dat ik het fine-tunen nooit echt belangrijk heb gevonden, maar daar moet ik toch na een paar jaar op terugkomen. Zeker nu er steeds meer webshops bij komen. Ik heb er dan ook helaas niet veel kaas van gegeten en heb eigenlijk alles in en rondom de shop zelf gedaan, mede om de prijs laag te houden, om zo toch met de grote jongens mee te kunnen doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat heeft dus ook zijn nadelen zoals je in de podcast hebt omschreven. Om lang verhaal kort te maken, want ik moet weer wat passagiers ophalen en wegbrengen, heb je zin, tijd, interesse om mij te helpen de spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten? Tot zover een stuk uit de mail van Jerry. Naar aanleiding van mijn beperkte analyse heeft hij wel meteen de volgende zaken op orde gebracht. Google plus mijn bedrijf zakelijke pagina heeft hij aangemaakt. Hij heeft een Pinterest account aangemaakt. En heeft de keywords metatec verwijderd. Jerry beseft ook dat je tegenwoordig er niet meer onderuit komt om je website te voorzien van goede, relevante, unieke en interessante content die mensen graag lezen, beluisteren of bekijken. Uh, Jerry, ik ben op dit moment druk met een aantal activiteiten en mijn agenda zit tot het eind van het jaar zo goed als vol. Ik heb wel een leuk idee, maar dat wil ik eerst tegen je aanhouden. Stuur me een mailtje wanneer we dit liefst op korte termijn kunnen bespreken. Meld gelijk ook een paar momenten dat jij kunt, want volgens mij heb jij onregelmatige werktijden dan ik. Hopelijk kunnen we dan vanaf begin 2015 een start maken met het optimaliseren van je site en je content. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ik heb je al eens verteld dat ik in oktober heb gefotografeerd voor de stichting Against Cancer. Tijdens die vier dagen in Duitsland heb ik een andere fotograaf leren kennen... te weten Martin Stevens uit Rotterdam. Hij vond het zo interessant wat ik allemaal kon vertellen over... het scoren in de zoekmachines op verschillende manieren... het belang van citations en reviews en ga maar door. Daarom vroeg hij mij recentelijk om hem en een paar van zijn companen uit het westen... eens iets meer hierover te vertellen. Dit hebben we gepland en gisteravond vond het eerste webinar plaats. In iets meer dan 42 minuten heb ik verteld over de verschillende vormen van vindbaarheid. Onder andere. Deze webinar ging voornamelijk over het wat, het waarom en het waar... Het hoe-deel ervan heb ik nog bewust buitengelaten omdat ik eerst de gemeenschappelijke basis voor de kennis wilde creëren. Want als die er niet is, heeft volgens mij alle overige informatie en kennisdeling sowieso weinig zin. Ik had in eerste instantie gepland om volgende week dan in te gaan op het hoe. Maar gaande het eerste webinar van gisteravond bekroopt mij al het gevoel dat er nog wel eens wat meer webinars in combinatie met actielijsten, flowcharts en instructievideo's nodig zijn om de materie uit te leggen en deze fotografen maximaal te positioneren voor online succes. Dit webinar over internetmarketing voor fotografen was voor mij het eerste live webinar voor een groep onbekende. En dat vond ik wel enigszins spannend. Grappig genoeg verdween mijn spanning op het moment dat ik op de knop drukte om live te gaan. Toen kwam ik op mijn praatstoel en kon ik dus over mijn passie vertellen. En de afloop kreeg ik veel positieve feedback van de mensen die het webinar hadden bijgewoond. En niet alleen omdat het bij hen smaakte naar meer, maar omdat ze het materie interessant vonden. En ook ik vond het zo leuk dat ik heb besloten veel meer webinars te gaan organiseren... Die zal ik dan alleen wel iets langer vooraf aankondigen... zodat meer mensen de webinars tijdig in hun agendas kunnen plannen. Om een idee te geven van het webinar... heb ik de opname die automatisch is gemaakt op YouTube... opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl In het webinar vertelde ik een stuk over het fundament van je succes op internet. Dat bestaat uit vier onderdelen. Content en content marketing. Als tweede vindbaarheid. Als derde reputatie... En als vierde, conversie. In de podcast heb ik een stukje hierover uit het webinar opgenomen. Let op dat de geluidskwaliteit even iets slechter wordt omdat ik de audio uit de videoopname van de Google Plus Hangout heb gehaald. Het succes op internet begint met goede content. Content die je zelf produceert. Interessante, unieke, relevante content die mensen graag lezen en waar mensen wat aan kunnen hebben. En natuurlijk moet je die content marketen, ofwel aan de man brengen of aan de mens brengen. Een ander belangrijk onderdeel is de vindbaarheid. Als jouw content, ook al is die nog zo mooi, als die niet vindbaar is, ja, dan heb jij weinig kans om succes te hebben op internet. Naast je vindbaarheid is ook je reputatie belangrijk. Stel je fantastische content, die wordt fantastisch gevonden, maar mensen schrijven heel negatieve recensies en reviews over jou of jouw bedrijf, dus je hebt een negatieve reputatie, dan ook is de omvang van de business die jij online kunt doen erg beperkt. En dan een belangrijke, conversie. Conversie is dat mensen die op jouw site komen iets gaan doen. Bijvoorbeeld contact met je opnemen, je gaan bellen of een e-mailformulier e invullen. Of dat ze vanaf de zoekresultaten ook doorklikken naar jouw site. Dat is ook een call to action. Niet weliswa weliswaar niet op jouw site, maar eerst op de zoekmachine. Conversie is heel belangrijk. En dat alles, al deze vier componenten, dus content, vindbaarheid, reputatie en conversie die bepalen je internetsucces. En als je het goed bekijkt is je succes, dus de content, maal de vindbaarheid, maal de reputatie, maal de conversie. Tot zover het stukje uit het webinar. Het zal jou ook wel duidelijk zijn dat ik het hoe van deze vier onderdelen... echt niet volgende week in een uurtje of zo kan uitleggen. Dus er zullen nog meer webinars volgen. Actieve participatie aan die webinars is alleen op basis van uitnodiging. Wel wordt elke webinar tegelijkertijd uitgezonden op Google Plus en op YouTube. Dus je kunt gewoon met een wijntje of biertje in de hand... lekker onderuitgezakt op de bank meeluisteren en kijken en er je voordeel mee doen. Elk webinar blijft na afloop 24 uur online staan op YouTube om nog eens te bekijken. Daarna neem ik de content in elk geval voorlopig offline. Ik kan me goed voorstellen dat jij ook dolgraag wil dat ik bepaalde onderwerpen behandel met screenshots en andere voorbeelden. Dus, heb jij bepaalde onderwerpen waarvan je graag wil dat ik er eens in, in een webinar op inga, laat het me dan nou weten. Dan kan ik gaan kijken wat ik ten aanzien van jouw verzoek kan realiseren. Een paar weken geleden meldde ik je het al. Google begon in de Engelstalige zoekresultaten op mobiele apparaten duidelijk te maken of een bepaalde webpagina wel geschikt was voor het mobiele apparaat of dat het niet specifiek geschikt was voor mobiele apparaten zoals een smartphone of iPod en dergelijke. En waar het voorheen vaak maanden duurde voordat Google bepaalde veranderingen in de Engelstalige sites ook toonde in andere talen, duurde het nu maar een paar weken. Want eerder deze week is voor het eerst de tekst voor mobiel gespot in de Nederlandstalige mobiele zoekresultaten. In de transcriptie van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl 106 heb ik een screenshot van mijn iPhone opgenomen die je te zien krijgt als je zoekt op reputatiecoaching. Daarbij is duidelijk te zien dat de omschrijving bij het zoekresultaat wordt voorafgegaan door de grijze tekst voor mobiel. Vanaf nu vrees ik echt dat een groot aantal webmasters van wie de site nog niet mobielvriendelijk is het verkeer naar hun site aanzienlijk zullen zien dalen. Dat komt doordat zo'n 54% van alle zoekpogingen wordt gedaan vanaf een mobiel apparaat. En nu zullen internet een snellere site aanklikken die wel geschikt is voor mobiele apparaten dan sites die er niet speciaal voor zijn gemaakt. Als je als ondernemer al dat verkeer kwijtraakt, poe, ouch, dat kan pijn doen in je portemonnee. Ik ben benieuwd of het een soort genadeslag wordt die ik denk dat het kan betekenen of niet. Maar wanneer jouw site nog niet mobielvriendelijk is en je wilt dat je bedrijf blijft voortbestaan, is het nu het moment om je site geschikt te maken voor mobiele apparaten. Nou ja, Eerlijk gezegd ben je al te laat. Als jouw site nu met de kerstdagen voor de deur nog niet mobielvriendelijk is... en je had hoge verwachtingen van je online business... dan adviseer ik je om je verwachtingen maar iets te temperen met zo'n 54%. Een klein lichtpuntje, dat, dat hoop ik althans. Google heeft gezegd dat het op dit moment websites die wel geschikt zijn voor mobiele apparaten... niet hoger laat scoren dan vergelijkbare sites die nog niet mobielvriendelijk zijn. Dus de mobielvriendelijkheid wordt volgens Google nog niet meegenomen als rankingfactor. Ergens in september was dit namelijk te lezen op internet. Echte. Inmiddels heeft Zineb Ait Bahadji, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek van Google, deze uitspraak iets genuanceerd. In de Google Webmaster Helpthread schrijft hij dat Google responsive websites niet hoger laat scoren dan andere mobiele sites. Hiermee ontkent hij dus niet dat mobielvriendelijkheid van sites al in het algoritme wordt meegenomen. Mijn gevoel is dat het er al wel in zit, maar dat de waarde of de weging ervan nog niet erg hoog is ingesteld. Evenals dat van bijvoorbeeld HTTPS waar ik het een paar weken geleden over had. Maar ik verwacht wel dat de kans groot is dat in de nabije toekomst de weging van deze rankingfactor wordt verhoogd. Er heerst al een tijdje veel onrust in de diverse SEO-gerelateerde online discussiegroepen. Als gevolg van de veranderingen die veel webmasters bespeurden in de zoekresultaten. Ze zagen veel fluctuaties en met de feestdagen voor de deur werden de meesten daar niet echt vrolijk van. Eerst werd gedacht dat dit een soort van na-L-effect was van Penguin 3.0 die een aantal weken geleden live ging. In het verleden waren er maar heel zelden updates... maar Google heeft bekendgemaakt dat zij tegenwoordig continu kleine veranderingen of updates doorvoert... om zo de zoekresultaten steeds verder te verbeteren. Dus in het verleden bepaalde Google een groot deel van de ranking eerst offline... waarna de resultaten online werden gepusht. Maar de algoritmische veranderingen die nu plaatsvinden... worden dus op direct, die worden direct in de online omgeving doorgevoerd. Dit kan in je voordeel werken, maar ook in je nadeel. Want je site kan dus opeens hoger opkomen... Of plotklaps verzinken in het moeras van de resultaten vanaf pagina 5 en verder. Een uithoek die de meeste interneters niet eens willen of durven te bezoeken. Google zoekt zogenaamde top contributors, nieuwe top contributors. Dat zijn mensen met veel kennis van een bepaald product van Google... die actief participeren in de productforums of fora en daarmee andere gebruikers helpen. Dit neemt Google veel werk uit handen. In de show notes heb ik een video van Google opgenomen... waarin precies wordt uitgelegd wat top contributors zijn... Maar een topcontributor ben je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Het introductieprogramma begon uitgerekend op Sinterklaasavond... om 9 uur s avonds Nederlandse tijd. Gelukkig hadden wij het pakjesgedeelte al achter de rug... en waren we bijna gereed met het diner. Ik heb mij gedurende zo'n 30 minuten met mijn Chromebook tijdelijk afgezonderd... om de eerste algemene Google Hangout erover bij te wonen. Eerder deze week heb ik vanuit mijn interesse voor Google Maps... de Maps-specifieke Hangout bijgewoond... en ook de Hangout over Google Plus Hangouts. Graag zou ik ook willen participeren in het Google Search Product Forum om dan mogelijk een topcontributor te worden. Maar helaas heb ik door alle drukte dat webinar gemist. Het valt überhaupt nog te bezien of ik zoveel tijd ervoor kan vrijmaken... om actief in die twee fora deel te nemen. Maar ik ga mijn best doen. In een ander Google-forum dat weliswaar afgesloten is... ben ik al wel een topcontributor. Dat is het forum dat gaat over Google Maps Business View Nederland. Er wordt altijd heel bijzonder gedaan over Michelin-sterren. Maar wist je dat de Jelp-sterren net zo betrouwbaar zijn... als de veel prestigieuzere Michelin-sterren? In New York althans. Dat las ik in een leuk artikel op Lifehacker met als titel Yelp is just as good as Michelin at rating expensive restaurants. De scores kwamen aardig overeen, overeen althans voor de duurdere restaurants. Lees ook eens het artikel dat hier aan ten grondslag ligt. Dat is al iets ouder, maar het is veel uitgebreider en het stamt van 2 oktober dit jaar. De titel van dat artikel is Yelp and Michelin have the same taste in New York restaurants. Oeh, voordat ik aan het einde kom van deze podcast nog even terug naar Google. Dit nieuwtje is heet van de naald. Ik las het zojuist en het is eerder vandaag gepubliceerd. In Spanje is namelijk een nieuwe regelgeving van kracht gegaan. Die bepaalt dat uitgevers en nieuwsdiensten geld moeten vragen voor diensten als Google News. En omdat Google niet wil betalen, trekt Google op 16 december aanstaande... de stekker uit nieuws.google.es, de Spaanse nieuwsdienst. Dit was afgelopen week te lezen op e-murs. En met dit nieuwtje over Google News kom ik dan weer aan het einde van de podcast van vandaag. Het is een iets kortere podcast dan je normaal van me gewend bent... maar ik wacht dat er de komende paar weken als gevolg van de feestdagen niet zoveel nieuws zal zijn...